Wordt de gemeente verzocht met de eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, Wat u opgetekend kunt vinden in het boek Genesis, daar van het 21ste hoofdstuk, van het eerste tot het 21ste vers. We noemden nu Genesis 21, maar lezen we vooraf de heilige wet des heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de...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 Negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod, gij zult niet beheren uw naast huis, gij zult niet beheren uw naast vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Genesis 21 tot vers 21. En de Heere bezocht Sarah gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed Sarah gelijk als hij gesproken had. En Sarah werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Ter gezetter tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was die hem Sarah gebaard had Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac zijnde acht dagen oud. Gelijk als hem God geboden had. En Abraham was honderd jaar oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sarah zeide, God heeft mij een lachen gemaakt, al wie het hoort zal met mij lachen. Hoor zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sarah heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sarah zou de zoon van Hagar, de Egyptische die zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zeide tot Abraham, drijf deze dienstmaagd aan haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zou met mijn zoon met Isaac niet ergen. En dit woord was zeer kwaad in Abraham's ogen ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham: Laat het niet kwaad zijn in uw ogen over den jongen en over uw dienstmaagd, al wat Sarah tot u zal zeggen. Hoor naar haar stem, want in Isaac zal u zaad genoemd worden. Nou, ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en hafse hagar, die leggend op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. Als nu het water uit de fles op was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij hing en zette zich tegenover afgaande, zover als die met een boog schieten wangt zij, zeide dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen en de engel God riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar, Wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de jongen stem gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag, en zij hing en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot. En hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypte land tot zover. Laten we trachten om de naam des scheren aan te roepen. O heilige, aanbiddelijke en volmaakte God, God Goddes aanziens, waarvan getuigd kan worden, hebt gij gezien, naar dien die naar u niet omzag. Is dan geen wonder dat we nog vanmorgen hier mogen komen, en dat u ons draagt in uw grote lankmoedigheid, dat we hier mogen staan en dat we mogen zitten op de voetbank van uw heilige voeten, van hem tegen wie we gezondigd overtreden hebben, van die geduchte en aanbiddelijke volmaakte rechter, die blinkende zijde, heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, glorie en luister, voor wie wij niet kunnen bestaan. Maar... Dat is het onbegrijpelijke wonder. Gij hebt de hemel ontsloten die wij gesloten hebben. Gij hebt in Jezus Christus uw lieve Zoon. hebt Gij de poort en de toegang ontsloten. Waar het voor ons een eeuwig onmogelijk was. Dat we ooit weer hersteld zouden kunnen worden. In de zalige gunst en gemeenschap Gods. O dat het ons gegeven mogen worden om u te aanbidden om u te bewonderen, om u groot te maken, te eren en te verheerlijken. Een God van wonderen, een God die doden levend maakt, en die roept de dingen die niet zijn alsof ze er waren. We hebben het gehoord in deze morgen van de onvruchtbare Sarah. Alles was afgesneden, alles was onmogelijk, en een dood bij de lichamen verstorven. Maar wat voor de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u, voor u zijn er geen onmogelijkheden. Door de wilde baren woeste stromen. baande de geëerd uit Israël een pad. Daar rees een lof op stem en snaren. Nadat gij ons beveiligd had. Hij zal eeuwuit, eeuwin regeren. Zijn oog bewaakt het heidendom. Hij zal dat afvalligen verneren. En treert hun trots ontwerpen om. O, die grote God. O, oh, die lage mens, zo diep zijn we gezonken en zo laag gezonken. En nochtans op hetgeen wat zo laag gezonken is, wilt u toch uw ogen slaan. Niemand van ons kan zeggen dat een te laag en te diep gezonken is en dat een te groot en te veel gezondigd heeft. Want het minste wilt u oprapen. En het schuldigste wilt gij weer herstellen. En het vuilste wilt gij wassen in het bloed van uw aanbiddelijke Heer Jezus. O rijkdom van het evangelie der zaligheid. Wat hebben we toch kleine gedachten van u. Wat hebben we kleine gedachten van het dierbaar zalige evangelie. Waar we elke week onder mogen verkeren. Heere, open onze ogen. Voor gij, wie gij zijt. Open onze ogen voor uw geliefde Zoon, en open onze ogen voor hetgeen wat wij zijn. Omdat er plaats gemaakt mag worden in ons hart, er is voor u geen plaats. Maar gij kunt en wilt nog plaats maken, door het werk van de Heilige Geest, door de ontdekking, ontgronding, en door de overtuiging van de Geest, de overtuiging van zonde. Gerechtigheid en oordeel, opdat er zo plaats mag komen voor de kennis van de Heer Jezus, de schoonste aller mensenkinderen, de voortreffelijkste vrucht der aarde, en de blinkende morgenster, heerlijk verlichtende. O, gaat op, o, morgenster, gaat op in onze harten, en wil schijnsel geven in onze ziel, opdat we het duister mogen doorwandelen bij het licht van de morgenster, Jezus Christus, als een voorbode van de zon der gerechtigheid. O, dat dierbare licht des levens. Daar alleen is heerlijkheid, daar is zaligheid waar hun glans verspreidt. Alles moet voor u zwichten, alles moet een ondergebracht worden in onze ziel. Alle hoogten die zich verheffen tegen de kennis van Jezus Christus, opdat er een vlakveld mag komen in het hart en gij regeert in de ziel, zou u dat willen werken? Door middel van hetgeen wat we in deze dag hopen te beluisteren, oh, wil u zelf aan de spitse treden, en wil Gij zelf koning zijn in ons hart, en de grote Leermeester om ons te onderwijzen en te leren van de weg der zaligheid en ieder in het zijn En ieder naar dat gij weet dat we nodig hebben, want gij kent ons allerhart En alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen der schenen met welke wij te doen hebben. Och, zou je er nog eens willen nafda? Het ligt zo verzondig van onze kant. Maar om u zelfs en om u naam en om uw eeuwig verbonds wil, wil de boeien nog eens verbreken, wil het ongeloof nog eens veel vluchten doen wijken, wil de banden nog eens slaken, wil de raadsels nog eens oplossen, dat de wolken verdreven mogen worden, dat de nevelen en misbanken weggenomen werden, en dat gij, Heere Jezus, intrek kwam nemen in ons midden. Uw komst alleen kan al ons heil vol maken, opdat we met de kerk van de oude dag mochten getuigen. De Heere is God die ons licht gegeven heeft. Bindt het feestoffer met touwen aan de hoornen van het altaar. En dat we zo door de genade Gods ons eh, dankoffer. Hoe zondig van onze kant dat we zo ons dankoffer mogen leggen op het altaar Jezus Christus. En het is de Vader wel behagelijk en het wordt door de Vader aangenomen. Waarmee de lieflijke wierookgeur van de verdiensten van u aanbiddelijke Heere Jezus. Och, u zijt niet veel waard, maar u zijt alles waard. Alles en in allen, dat het ons gegeven mogen worden. En zo dragen we ook elkaar aan u op, in onze uitwendige noden. <tiek> Ieder heeft toch zijn eigen pak te dragen in dit moeite- en verdrietvolle leven. Maar wij mogen nog bij elkaar zijn. Andere families zijn weer in zulke diepe rouw gedompeld. Het is telkens weer dat de dood binnenkomt in de vensteren en ongedacht en onverwacht de jongelingen van de straten wegneemt. O, oh, zou het een voorrecht zijn als het wat na mag laten bij de overblevenden tot vernedering en tot bekering en dat de roepstem nog geheiligd mag worden en dat die mensen gesterkt ondersteund worden en iedereen het zijne en dat u zelf nog honing aan de roede wilt geven en ook andere Mensen in spanning, in ziekte, in doodsbedreiging. Oh, dat gij aan de spits kwam treden. En dat onze ogen op u mogen zijn. Uh, want gij zijt toch een God van wonderen. U staat overal boven. U hebt nou te spreken, dan niets te gebieden. En dan staat er gedenk de zieken in de gemeente. Het oude echtpaar en met hun hulpbehoevende zoon wil u sterken en ondersteunen. Ze mogen weer verenigd zijn bij elkaar. Maar dat neemt de zorgen van de ouderdom niet weg. Maar dat wordt juist vermeerder bij het ouder worden, ach, dat gij ook daarin kwam voorzien. En nog wel sterken en nieder in het zijn, in weduwschap, weduwnaren, wezen, halve wezen, rauwdragende, rauwklagende, weer sterk en ondersteun als van onder eeuwige armen. Gedenkende ook uw kerk in ons land. Al diegenen die geroepen worden voor te gaan. In welk woord. Het zijn het preken of in het lezen. In welk kerk dat ze ook zijn. U mocht willen hun en ondersteunen en versterken. De grootheid Uw genade. De vaderlandse kerk is in de grootste problemen gekomen. De grootste afbraak. O ons heilig en ons heerlijk huis. Waarin onze vaders u loofden. Is als het ware verwoest. Geworden. Ach, Heer, wil u nog opstaan over Sion? Uw knechten hebben een wel gevallen aan de stenen, maar ze hebben een medelijden met haar gruis. Och, dat u uit het gruis van Sion nog eens opweerbaalt. God zal Sion bouwen met zijn hand krachtig. Uit alle spraken hij de zijnen zal roepen. Dan werd gezeid van deze al dat ze in Sion zijn geboren. Het werk gods gaat door. De kerk mag lang een onvruchtbare baarmoeder hebben, evenals Sarah. Maar de dag komt dat ze baart en dat ze vrucht voortbrengt onder jotenheid en overeenkomstig de goddelijke belofte. Zing vrolijke, gij onvruchtbaar breekt uit en roept, maakt geschal, vrolijk gezang, want de kinderen daar eenzame zijn meer dan degene die de man geeft. Onbegrijpelijk voor de natuur, maar gij zijt een onbegrijpelijk wonderdoend, God. Als u zaad geeft, dan is het vruchtbaar. En waar u vruchtbaarheid geeft, daar komen kinderen in Sion, die in Sion worden geboren. En wat gij nieuw geborenen geeft, daar geeft gij ook getuigenis aan, omdat het uw werk is. Zou ik het zeggen en niet doen? Zou ik het spreken en niet bestendig maken we kunnen op u rekenen, we kunnen van u op aan, dat we dan al onze zaken aan u mogen overgeven en al onze lasten en pakken op uw sterke schouders mogen dragen gij wilt ze dragen, gij kunt ze dragen, gij wilt ze ook wegnemen gezegend zij hij die komt in de naam des heren, o zegen deze gemeente, uit het eeuwige verbond van vrije genade uit het eeuwige welbehagen gods en uit die milde handen en vriendelijke ogen die in de hemel gericht zijn op de vader en op de kerk. Dat is het grote wonder. Gij vertegenwoordigt bij uw vader. Gij vertegenwoordigt uw kerk die nu op aarde is. Uw ogen zien op uw vader. Uw ogen zien ook op uw kerk. Groot en onuitsprekelijk voorrecht oh, dat we erin mogen delen met de gemeente, jong en oud en klein en groot. Uw naam tot eer om Jezus wil. Amen. We zingen van psalm 68, het derde en het vijfde vers. Verblijd u in God met ootmoed, hij is daar wezen vader goed en een beschermer krachtig. Daar weduwen in billigheid, in de tempel vol heiligheid, heeft hij zijn woonst eendrachtig. Hij is het die de eenzamen geeft, een huis dat vol van kinderen leeft, na haar langweilig wachten. De gevangenen hij ontslaat en verstrikt de boosdaders kwaad. Ja, laat zijn in het land versmachten. En wat er verder volgt, de derde en het vijfde van Psalm 68. Een zeer sterke uitdrukking waarmee de oude oudsvader Jacob, toen hij van zijn huiswaarts gekeerde zonen het bericht ontving dat zijn geliefde Jozef nog leefde, met uitbundige blijdschap des harten uitriep: Het is genoeg. Het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Wat wil Jacob daarmee zeggen? Wat anders dan dat het uiterste wat hij voor deze tijd had mogen en durven hopen, hem nu geschonken was. Dat hij voorts niets meer begeerde, dat een overgelukkig was, dat God zijn wonderen verheerlijkt had en dat hij zijn pelgrimsreis er nog op een aangename wijze mocht voorzetten. En al dat onaangenaam en hard en al die tegenkantige dingen die hem ontmoet waren. God had het een goede gekeerd. Het was tot zijn sterkte en tot zijn troost en tot zijn verkwikking. Mijn geliefde zoon Jozef leeft nog. Het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Maar wij geliefden... Weten van het leven van een andere Jozef. Hoeveel te meer moeten we toch met een blik op die meerdere Jozef. En op tijd dan eeuwigheid uitroepen. Het is genoeg. Jozef leeft nog. En toch, het schijnt alsof we er lang niet genoeg aan hebben. Want men vindt immers een gedurig klagen en kermen onder ons. Wat bezwaren wat te murmureren over onvervulde wensen. Het neemt geen einde. En het zuchten onder de liederen van gebrek vernieuwt je elke morgen, zodat men zou menen dat wij de armsten van het land waren. Zijn wij de armsten? We zijn de rijksten, rijker dan de engelen. De grote vraag is, kan een christen in deze wereld zo ver geraken dat hij... Op elke standpunt en onder elke ramp die hem mag, mag overkomen, kan hij dan toch met vader Jacob uitroepen: Het is genoeg. Ja, dat is zeker mogelijk. Vele schriftuurplaatsen kunnen dat toch getuigen? De Heer Jezus zegt in Johannes 10: Ik ben gekomen opdat ze het leven en overvloed hebben. Maar daarmee is nu niet gezegd dat een christen zo ver kan komen om volstrekt niets meer te wensen en niets meer te begeren. Nee, zo ver moet het hier niet komen. Maar dit zoekt hij staande te houden dat er een standpunt in het koninkrijk der hemelen bestaat waar het hart en de daad in waarheid tevreden mee is dat hij met Jacob kan zeggen het is genoeg. Mijn Jezus leeft nog. Al gaat alles hier op de aarde rechtstreeks tegen mijn wensen in. Al worden mijn begeerten niet vervuld. Er is toch een stand in het leven dat men in de alleruiterste armoede aan tijdelijke goederen. Of in de grootste verdrukking dat men toch mag uitroepen. Het is genoeg. Jezus leeft nog. Wij die dat niet vermogen, wij die slechts klager zijn, ontevreden zijn, bewijzen daardoor dat wij volstrekt nog niets van deze stand in het geestelijke leven kennen. Wie kan op dit standpunt staan? Wie zijn hier de gelukkigen? Het zijn degenen welke uit de veelheid in de eenheid zijn geleid. Het zijn de zodanigen welke het huis hunner ziel op die eeuwige rots buiten zichzelf gebouwd hebben. Zijn er zodanigen die niet slechts dit of dat verwachten of hun hoop opstellen, maar op Jezus alleen? Zijn er zulken die met Jacob kunnen zeggen, het is genoeg. Er is een hemelse Jozef. Wel mijn geliefden, hoe staat het met u? Zijn er niet velen onder u die zonder Jezus aan de dingen van deze wereld en de vermaken van dit vergankelijke genoeg hebben? En hun eigen deugden en afgoden dienen? Hebt je tot dusver op uw levensreis aan die dingen genoeg? Och, dan zijt ge zo te beklagen. Want sterft ge zo, dan hebt ge niet genoeg. Maar hebt ge voor eeuwig alles tekort. Zijn er anderen die er hartelijk naar wensen hem te bezitten, terwijl ze zien dat ze zonder hem alles missen? en zonder hem en zijn verdiensten hun rekening daar zonder niet uh, kunnen betalen, en die hun verdere levensbaan niet gelukkig beginnen, uh, nog volleindigen kunnen zonder de Heer, Wel nu, aan de zulke wil ik in deze morgen enig onderwijs geven, aan de hand van onze tekstwoorden, die u kunt opgetekend vinden in Genesis 21, en daarvan het achtste vers, ...waar Gods woord en de tekst al dus luidt. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. Zo warm onze tekst ook naar de letterlijke zin mag schijnen... ...zo rijk is hij in geestelijke voortbrengsels voor een geestelijke toehoorder... Dat de, jonge Isaac, <coughs> dat de jonge Isaac opgroeide en dan van de borst van de moeder gespeend werd. Dat Abraham bij deze gelegenheid een vreugdemaaltijd aanrichtte, wordt ons duidelijk vermeld. Maar deze geschiedkundige omstandigheden kunnen ons evenwel niet zozeer innemen dat we ons zouden bewogen gevoelen een geheel uur daarover met elkaar te spreken. Maar in deze diepte en achter de sluier van die uitwendige gebeurtenissen ligt nog een andere zin verborgen: een geestelijke, een geheimnisvolle zin die ons van nabij beschouwt aangename leringen geven. Vraagt u van waar ik verlof en volmacht heb in deze woorden van onze tekst nog iets anders te zoeken, u kunt deze volmacht vinden bij de woorden van de apostel Paulus in Galaten 4, dat deze dingen zijn welke een andere betekenis hebben. Nu dan, om deze zaken geestelijk te behandelen, beschouwen we onder de voorlichting van de heilige geest, ten eerste het kind, ten tweede de wasdom van het kind, ten derde zijn spening en ten vierde de grote maaltijd die daarbij gegeven werd. Ten eerste dan het kind. Wat mag ik van het kind zeggen? Het is Isaac, geliefden. Het is niet het kind dat wij te Bethlehem uh, vonden waarover wij tevoren gesproken hebben. Maar met het laatste heeft het wel veel overeenkomst. Van één vader geteeld, uit één moeder geboren. Ons kind van het welk wij spreken, ligt ook gelijk dat kind te Bethlehem in kribben en stal. Het is een heerlijk koninklijk kind, maar. We dragen deze schat in vaten, zegt Paulus. Het meest bekend is dit kind geworden in de geschiedenissen die vermeld zijn in Genesis. En met de geboorte van dit kind was het juist zo gesteld. Het gelijk jullie ervoor voorgehouden is. En wel uit een dood en uit een verstorven lichaam. De geboorte van Isaac was geheel tegen de loop der natuur. Het was tegen alle waarschijnlijkheid en mogelijkheid in. De geboorte van dit kind als een type van het kind in Bethlehem... ...was als een takje uit een dorre aarde. De geboorte van Isaac was als een bloem uit een uitgedroogde stam. Sarah kon zich daarom niet van lachen inhouden toen haar op zulke hoge ouderdom nog een nakomelingschap en een kind beloofd werd. En wat zei de Abraham? Zal mij honderd jaar oud een kind geboren worden en Sara negentig jaar oud baren? En God zei ja, en gij zult hem Isaac noemen, dat is, men zal lachen. Isaac mag ook wel het geestelijke kind heten van het welk wij nu spreken. Want kenden wij de inwendige toestand van de geestelijke dode natuurlijke mensen recht grondig, het zou ons nog wel duizendmaal wonderlijker en ongelooflijker voorkomen dat zulke afgestorven zondaar, in zulke algehele verdorvenheid liggende, zou die nog ooit wederom goddelijk waarachtig geestelijk leven ontvangen. Uit eigen kracht kan de mens dat geestelijke kind en het nieuwe leven der genade nooit telen, nog baren. Nee, hij zou nog eerder hemelhoge bergen kunnen verzetten en de zon in haar loop kunnen ophouden, dan dat het hem lukken zou, slechts één vonkje van het leven Gods in zichzelf te ontvonken of slechts iets van het nieuwe schepsel in zichzelf voor te brengen. Ja, een voornaam voortbrengsel van eerbaarheid en beschaafdheid en lettergeloof en uit godsdienst zal hij uit eigen middelen en krachten wel weten voor te brengen. Maar dat is de geestelijke Isaac niet. Dat is juist de wilde vleeselijke Ismaël. Hij wagen het volstrekt niet met eenzelfde voor het aangezicht gods te verschijnen. Hij zei dan ook niet met het voorbrengsel van zijn eigen werken. Evenals Abraham zeide, och, dat Ismaël mocht leven voor Gods aangezicht. Nee, het antwoord God zal luiden, ik zal mijn verbond met Isaac oprichten. Abraham en Sarah waren nu op een leeftijd gekomen dat ze de natuur volstrekt geen vrucht meer verwachten want wat uit de krachten van hun verstorven lichamen was dat onmogelijk en omdat ze daarop zagen daarom lachten ze toen ze de belofte kregen de enige grond hun hoop was deze dat er bij God geen ding onmogelijk kon zijn zie daar het punt waarop het ook met u komen moet als het kind gods en de geestelijke mens ooit in u geboren zou worden. Gij moet ook bij uzelf denken, zoals Sarah dacht. Hoe zou bij zulke verstorgen lichaam... hoe zou die een zoon kunnen baren? U moet ook die gedachte hebben... alsof gezelf zelf uit uw dood een goddelijk leven zou kunnen telen. Is dat niet totaal ongerijmd en volstrekt onmogelijk? <coughs> Het moet met u tot een geestelijke ondergang, tot een verguizing van uzelf. Dat is, tot de ware zelfveroordeling en zelfverlogening komen. Zodanig dat u niets goeds meer van uzelf verwacht. Het dat de staf breekt en het oordeel des doods en de nederige vonnis waardig wordt verklaard. De doodsklok moet als het ware in uw oren klinken. En de laatste hoop op uzelf, dat u uzelf zou kunnen redden, dat ge uzelf zou kunnen helpen, die hoop moet in het graf zinken. En dan blijft er geen andere toevlucht meer open dan de toevlucht tot het kruis. Zie, dan is het tijdstip daar waarin dat heilig kind in u kan geboren worden. Ja, het is reeds aanwezig dan, door de overschaduwing van de heilige geest. Dan steekt het al in de geboorte. En dan komt het ogenblik dat je hartelijk zult kunnen geloven in de verzoende God en zult kunnen geloven. En hij wordt een geestelijke mens en de ware Isaac komt dan aan het licht. Zie daar, Christus wordt dan al zo in ons ontvangen en geboren... Tegen in de loop der natuur, tegen in alle menselijke macht en kracht. En hetgeen wat uit hem geboren wordt, is uit een heilige geest. Is het werk van God, een heilige geest, in de ontvangenis en in de baring van de nieuwe mens. En zijn wieg staat in de hoogte. En zijn wieg staat in de hoogte. O, toehoorders, die staat in de laagte. De nieuwe mens wordt geboren in een stal, in een kribbe, dat wil zeggen in de nederigheid en in de ootmoed Meteen treedt het kind des levens naar voren. Het wordt geopenbaard in wenen over de zonde, het werd geopenbaard in de eerste levenstekenen, het wordt geopenbaard in het uitstrekken van zijn handen naar de Heer Jezus, als naar zijn moeder. En het stamelt zo lieflijk, o Jezus. Het versmaalt alle ruwe spijzen van de wereld, het hongert alleen naar de louterende reine melk van Gods woord, zijn ogen zijn steeds op de hemel gevestigd, hij bemint slechts wat goddelijk is, in de wereld gevoelt hij zich niet meer thuis, het is alles vreemd, en kwelt hem en drukt hem. Gaande verscheurt hij heden nog die vernederende doeken van het zondige vlees, waarin hij zich als het ware gebakerd ziet. Hij zou zo gaarne los en vrij zijn en naar Jeruzalem vluchten wat boven is. Dat is nu de aard van een kind, dat is die verborgen mens, dat is harten, die zoekt de dingen die boven zijn. Dat brengt ons tot de tweede hoofdgedachte, de wasdom van het kind. Laten we het maar in de geschiedenis verder nagaan. Van Isaac staat vermeld en het kind wies. Zo is het ook in het geestelijk. Er is een bestendige groei in een geestelijke leven, terwijl wij de wasdom van het kind ter genade noemen. Alle volmaaktheden draagt de nieuwe reeds in zich in zijn beginsel, want hij is uit God geboren. Maar die nieuwe geboorte heeft de ruimte en de vrijheid nodig om zich kunnen te ontplooien en ontvouwen. Maar zijn groei is nooit zo zichtbaar en in het oog vallend dan juist in zijn kindsheid en in de eerste tijd na zijn geboorte. Want dan groeit hij zichtbaar en dan groeit hij juist duidelijk merkbaar. Zien nu de geboren kinderen maar eens aan, hoe de nieuwbekeerden in hun beginselen van het geestelijk leven opgroeien. De ouden moeten het haast bang om het hart worden, want ze zullen hem boven het hoofd groeien. Ze gaan stond zijn kennis, met reuze schreden stappen ze van licht tot licht en van kracht tot kracht. En het ene bedeksel na het andere van de verborgenheden gods op de waarheid valt weg voor hun voeten. Het is alsof de waarheid open gaat. Het is alsof ze vleugels krijgen om overal overheen te vliegen. Hetgeen wat ze gisteren nog niet verstonden van de weg des levens, dat beginnen ze al aanstonds te verstaan. De veronderwijzing in de weg der godzaligheid vermeerdert. En wiens wetenschap en verstand gisteren nog met duisternis omvloerst was, die vraagt heden niet te vergeefs naar het besluit van God met betrekking tot het verlossingsplan. Heden zijn hun nog honderd teksten in de heilige schrift als raadselachtig en donker. Kom morgen eens bij hen en ge zult hen blijmoedig vinden met de sleutel der kennis. Heden zien ze dit nog aan als kinderachtig. En morgen uh, uh, zullen ze door wijsheid verbaasd zien staan. Uh, zoals de groei aan was dan met een klein kind uh, zeer sterk kan zijn, zichtbaar en merkbaar, zo is het ook in het Geestelijke. Het is dan ook zulke een hongerig horen, het is zulke een ontvankelijk op- en aannemen, het is een begeerig lezen, het is een onderzoeken, het is een bestendig gedenken, het is een aandringen en een beschouwen, alsof in weinige dagen al het goud en al het zilver uit het mijn van de goddelijke waarheid op één dag uitgegraven moet worden. En alsof de ganse fontein van goddelijke openbaring eh, op één dag uitgedronken en geledigd moet worden. Het is met een pas geboren, als het ware, of de stroom een diepte en in de lucht een ruimte vindt, zo breekt het licht in de verruimde ziel door. De afstand van de tijd der blindheid, die zo kort nog achter ons ligt, wordt steeds wonderlijker. Welke verzamelen is er in deze eerste tijd van de eerste liefde? Welke snijden en garven binden op het veld van de goddelijke verborgenheden? Er is als het ware een stils, geen stilstand meer. Het is alsof het rechtstreeks naar de hemel koerst. Het verandert worden naar het beeld en de heerlijkheid Gods. Zodat zelfs de wereld verbaasd staat en vragen, vragen moet. Hé, hey, wat is dat met zulkeen? Zie als een beeldhouwer uit een ruwe steen een menselijke gedaante houdt. Dan straalt in het begin zijn kunst. In de verandering van het steen veel gevoeliger in het oog dan later. als de gedaante uit het ruwe uitgewerkt is en het fijne werk zijn vorming begint. Zo is het ook met de pasgeboren kinderen gods. In de eerste bekeringstijd is hun voortgaande verandering geheel in het oog vallend. oneindig verwonderlijker dan het grote werk gods wat in later tijd gebeurt. Wat een onderscheid is er tussen uh, heden en morgen. De gedaante die gisteren nog duister was, is in korte tijd licht. De mond die gisteren nog lasteren kon en vuile redenen voortbracht, is in korte tijd als een reukwerk des gebeds geworden. De hand die gisteren nog tegen iedereen en elk zich aankante, is heden uitgestrekt naar de hemel. Met vliegende spoed haast men zich uit de raad en de omgeving der goddelozen en uit de banken der spotters. Met arensvleugelen verheft men zich van de plaatsen van het gemeenschappelijke leven in de onreine kringen deze wereld. <tossimus> Zonder bedenken worden duizend banden met de lieden deze wereld die in de zonde voortgaan verbroken. De duivel en geheel zijn rijk wordt in het openbaar met het blanke zwaard des geestes de oorlog verklaard. De boezemzonden vallen af, gelijk vuile vruchten van de bomen, als de wind des geestes daarin blaast. En wat u in deze nieuwgeborenen niet behaagt, zeg het hem maar. Morgen zal het weg zijn en zal hij het verbeteren, opdat hij u niet meer zal ergeren. Alles gelukt hun... Ze veranderen van dag tot dag. Zo wordt deze tijd van hun eerste ijver als het ware benuttigd om hen uit het ruwe uit te houden en hen ook uiterlijk de eerste graveerselen van een heilige wandel in te drukken. In een latere tijd volgt het werk van Gods geest in een fijner gerichte arbeid. En wat zal ik nog meer zeggen van de wasdom van de geestelijke ervaringen zoals de pasgeboren kinderen dat beleven? Ze zijn nu in een gebied verplaatst dat voorheen zelfs aan hun gissing nog vreemd was. Ze zijn in een wereld waar ze niet meer alleen met mensen maar ook met engelen en duivelen te maken krijgen. Ze komen in een wereld waar ze nimmer meer alleen zijn maar waar tenminste altijd één naast hen indien ook geen tweede te zien is. Ze leven in een wereld waar de koning des Hemels en der aarde hun als vriend en broeder terzijde staat en hun leiding voor zijn rekening genomen heeft. Ze komen in een wereld waar een taal gesproken wordt die men het daarbuiten niet kent. Ze komen in een wereld waar harpen des geloofs klinken ze komen in een wereld waar een frisse lucht als geest waait, waar de fonteinen bruisen, waar ze dingen horen die ze nooit tevoren vermoed nog gekend hebben. Elke dag is er weer iets nieuws te horen en te zien en te smaken en te beleven. Elke dag worden er weer nieuwe verborgenheden en zaken bekendgemaakt, gelezen, gehoord en geopenbaard. De ouden op de weg der genade horen dat graag hoewel het hun louter bekende dingen zijn. Toch verblijden ze zich over die levendige, jeugdige, vurige zaken... van deze zuigelingen in Jezus Christus. En de ouden worden andermaal kinderen met deze kinderen. Ze gedenken daarbij aan hun vorige snarenspel... en aan hun vroegere jaren. Ook zuchten ze er wel eens onder, onder dat alles... en zeggen... O oh ja, dat heb ik ook doormaakt. Dat waren gouden dagen. Ik heb nu met enkele woorden iets willen tonen wat het zeggen wil in het opwassen van het geestelijke leven. Het kinderke wies op. De derde hoofdgedachte. Zijn spening. En het kind werd groot. De regel in het koninkrijk der hemelen is. Hij moet wassen maar ik minder worden. Dat kon nooit bereikt worden, indien het opgroeien der kinderen gods in deze bevindelijke aangename zin niet voortging. Eerst groeit het op, opdat men later ter degen zou leren, hij moet wassen en ik minder worden. Ik zeg u, ze zouden spoedig niet meer alleen in de ogen gods en der gemeente, maar ook in hun eigen ogen in de hoogte wassen. En hun groei zou hen tot een val en tot een verderf worden, gelijk de wasdom aan de ranken, die, als ze zich te hoog opschieten, zich dadelijk ter aarde neerbuigen, waar ze nog bloesem, nog vrucht kunnen dragen. Spoedig zou hen dat uit genade geschonkenen tot hoogmoed leiden. Spoedig zouden ze het als een zelfverworven eigendom gaan bezitten spoedig zouden ze menen dat ze grote christenen geworden zijn spoedig zouden ze menen dat ze op eigen wortel en eigen kracht kunnen groeien in de genade tot het verlangen naar de kruisgenade zou spoedig geen drijf meer, meer gevonden worden want ze zouden heerlijkheid willen hebben ze zouden sterkte willen hebben geen zwakheid gevoelen Zouden willen heersen in de genade. Geen schaamte en schande meer bezitten. En zo zou Ismaël. Namelijk de zelfgerechtigheid. En de eigen gerechtigheid. Die zou gaan groeien. Terwijl het geestelijke leven minder. En af zouden nemen. Nochtans dat niet bemerkende. Zouden ze Ismaël steunen. Ja ze zouden nog. Ismaël, die uit het huis gedreven moet worden, met dubbele macht zoeken te behouden. Terwijl het een gevaarlijk werk is. En het kind werd gespeend. Zie daar nu de wijze door welke God Zijn kinderen voor dergelijke grote gevaren weet te bewaren. Ze moeten gespeend worden. Ze moeten van de borsten van de bevindelijke en de genietende genade worden afgetrokken. Ze moeten van het genot der bevindelijke gaven worden beroofd. Dat dit niet zonder groot geween toegaat, laat zich denken. Alles wat begon een kruk te worden onder hun armen en een staf in hun hand tot steun voor dezelfde en alles wat iets anders was dan Christus, en alles wat dreigde het bloed als kruisjes, en de besprenging ervan hun ontbeerlijk te maken, dat alles wordt hen nu onttrokken. Rees het gevaar in de wasdom der kennis, dat ze groot zouden worden, dat ze op hun kennis zouden rusten, en de kennis hen zou opgeblazen maken, God weet een middel. Het woord Gods wordt gesloten. Zodat ze nu als tussen gesloten kisten en kasten wandelen. De Bijbel wordt een zevenvoudig verzegeld boek. Ze worden in zodanige verborgenheden geleid waar ze geen hand voor de ogen meer zien. Zodanige wegen dat ze het niet meer weten. Indien ik moet roemen, zei Paulus, zal ik roemen in de dingen mijner zwakheid... Hun wijsheid wordt door zodanige teksten der heilige schrift geheel te schande gemaakt. Waaruit geen mens noch zijzelf een wijs kunnen worden. Teksten die als een wonderspreuk schijnen te zijn, als een rots die al hun eigen wijsheid verplettert. Zodat ze zich door de trots der kennis bedrogen gevoelen. Rees het gevaar uit de groeiende heiliging, dat ze op hun eigen gingen rusten. Dan laat de Heer de lijband waaraan hij zijn kinderen vasthoudt en leidt een weinigje schieten. En daar zingt Petrus, daar valt een ander, daar ligt een ander op de grond. Daar hoort men een ander klagen. Ik ben en blijf een bedelkind, lam en kreupel doof en blind. Waan ik vaak het zal nu wel gaan, dan vang ik weer met vallen aan. Of bij anderen haalt de Heer het oude zonder register voor een dag en uit een afgrond, waarvan zij dachten dat het al verzonken was. En hij stelt het zijn kinderen voor ogen, alsof het zelfs nog niet vergeven was. Of hij brandt het op de een of andere wijze zwart voor hun ogen. Zodat ze hun oude liedjes moeten gaan zingen. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Zijn het de aandachtige gevoelens en ondervindingen die de godszaligen hebben. En welke hen groot gemaakt hebben en in de hoogten gebracht zo gaat de Heere hem van die wegen afhouden. De gebaande straten naar de hoofdschedelplaats kunnen ze niet, niet meer vinden. Men kan raad verschaffen, het helpt niet meer. De bronnen drogen op. De kinderkens worden geplaatst in de dorre zandbanken der woestijn. Willen hun de gaven des gebeds en de roem en de beleid, beleidenis helpen, het is hen tot een strik geworden. Hebben ze op hun haven zich verhoudvaardigd, hun tong leeft nu aan hun gehemelte, hun kracht verdroogt. Ze zijn als een land in de hitte der zomers. Zegt de schrift, bid en gij zult ontvangen, zoekt en gij zult vinden, waakt en strijd. Maar de bevindelijke kennis zijn genade en de zoete smaak zijn ze verloren? Het is allemaal holle vaten. De wijn is eruit gelopen. Ze worden zelf als dorre bomen die zich doodgegroeid en doodgebloeid hebben. Of ze worden gelijk vogels welke de vleugels afgekort zijn. Of ze worden gelijk de uitjes welke de stof en schone glans geheel van de vleugels is afgeblazen geworden. Zie, in zulke wegen geheet het, de kinderkens worden gespeend. Er zijn wellicht onder ons enigen die nu juist in dat bittere tijdperk der spening verkeren. Voor de zodanigen hebben we een woord van troost eer dat we verder gaan. Nu dan, zeg mij wat hebt Gij te klagen. Och, hoor ik iemand zuchten. Het ziet er zo treurig met mij uit. Mijn levenssappen zijn verdwenen. Mijn ziel is roer en gevoelloos gelijk een dode. Ik ben een weg van afbraak en tegenspraak. Mijn hart wil niet meer mee. Mijn binnenste is verhard. Ja, ik kan u antwoorden. Gij zijt van de borst afgenomen. Dat bemerken wij zeer wel. Wees dan wel gemoed en getroost, al hebt ge ook wezenlijk de schijn alsof ge dood zijt. Gij leeft. Ik zie het leven in u, het geestelijke leven, het goddelijke leven. Het leven wat veropenbaard wordt in die verlegenheid en hongerigheid ter ziel naar God. Wee mij, zegt een ander, bij mij is het gebeurd, het is afgedaan, want ik kan niet meer bidden. Geliefden, wees niet zo driftig met uw mij. Zo gevaarlijk staat het toch nog niet met u. Uw bitter klagen, dat u de geest als gebeds ontbreekt, dat is ook een gebed. Terwijl u door de wolken heen dringt en de geest zelf bidt aan voor u met onuitsprekelijke zuchting. Er komt een derde. Hij verheft zijn stem. Och, ik heb volstrekt geen goede werken, waarover ik mij verblijden kan. Deze heeft dit, die heeft dat, waarover hij zich verblijden kan en aan te tonen dat hij gelooft. Met mij is het gesteld als met een boom in de winter. Hongert gij zo naar werken? Uit welke oorzaak, geliefden? Wilt gij een uitblinkende werken hebben? opdat ge uzelf kunt beroemen? Zijt ge wellicht kwaad en wilt je anderen in goede werken gelijk worden? Of wilt ge misschien boven anderen uit gaan steken? Of meent ge zo wat half door het bloed van Christus en half door uw eigen werken en doen en laten zalig te worden? Wij vrezen dat uw begeerte naar goede werken louter trotsheid en zonde is. Daarom... Weg ermee, geloof, geloof alleenlijk en bemoedig u hiermee dat er één is die zonder werken en verdiensten goddelozen uit genade om de verdiensten van Christus wil zalig maakt. Voor het overige is het waar, doe in uw eigen kring uit dankbaarheid al wat er juist te doen is. En zie niet om naar veel, of naar hoge dingen, of glansrijke dingen, die u geen nut kunnen verschaffen. Ja, maar, o, oh, wee roept een vierde. Alle bijstand en kracht tot heiliging is mij ontnomen. Ik wil opwaarts vliegen, gelijk een adelaar. Ik wil mijn vleugelen uitbreiden tot een Heer. Maar ik ben lam. Ik wil zo graag lopen op de weg des lichts, maar ik struikel en ben gevallen. Wees nog wat stil, geliefden. God zal uw zwakheid, God zal zwakheid niets bijvoegen. Maar dat hij u dezelfde niet op eenmaal ontnemen wil, dat is nu zo zijn raad en werk. Geef u in zijn hand leidzaam over. Berust in zijn wil. Meent ge dat uw eigen heiligheid God zo verheerlijken zal? Of God heerlijker en volmaakter zal maken? Zie, behoefde hij een vrome of een rechtvaardige? Hij kan uit stenen wel kinderen Gods herscheppen. Of meent ge dat uw eigen reinheid en eigen heiligheid u mee kan helpen op de redding en de behoud van uw ziel? Nee, geliefden. Zoekt het niet in uzelf? Een ander zij u tot reinheid. Wil het gerein zijn? Zoekt het bij hem. Misschien wil het gerein en heilig zijn om ermee te pronken. Och zie, kom tot de Heer Jezus. Dat die u ontzondigen. En dat ge uzelf niet rein maakt. O geloof toch, geloof in Christus. De vijand zoekt u te betoveren. En daarom laat de Heere uw ellende een goed gevoelen, terwijl hij zich een ogenblikje voor u verbergt, opdat ge aan het zuchten en roepen zoudt gaan, opdat ge om zijn ontferming zoudt smeken, opdat ge uit uzelf zelf zou rusten in geloofsvertrouwen op hem. Nu dan, wees getroost, gij zult heilig worden, maar de uren wanneer weet de Heer alleen. en nu het grote maal wat aangericht werd. Maar eer we dat lezen, zingen we eerst tot toepassing van psalm 113, het derde en het vijfde vers. Wie is onze Heere gelijk, die in zijn hemels koninkrijk zo verheven is met eerwaarde, en vandaar zijn ogen afslaat, ziende hoe het alles eens toegaat, in de hemel en ook op de aarde, en wat er verder volgt. 3 en 5 van Psalm 113. Waartoe moet nu de geestelijke spening dienen? Het een en ander heb ik u aangetoond. Ten eerste om het gevaar zichzelf te verheffen, te voorkomen. En ten andere om de kinderen op een vaster en een beter en een gelukzaliger standpunt te bevestigen. In onze tekst heet het, op de dag dat Isaac gespeend werd, maakte Abraham een grote maaltijd. Een maaltijd is het die ook de geestelijke kinderen van Abraham na hun spening wordt toebereid. Een zeer grote en kostbare maaltijd, die zijn gelijke niet heeft. Een maaltijd die nimmer wordt afgedragen, die ten allen tijden een volheid bezit, die ook in jaren van schaarsheid en duurte niet de ziel laat verhongeren. Een zeer eenvoudige maaltijd, welke geen vele lege rechten, maar slechts één enige spijze heeft, in welke alle andere spijzen overvloedig liggen opgesloten. Deze maaltijd is de waarachtige God, het is de ganse Christus zelf. Ja, het is wat anders de gaven van Christus te genieten of Christus zelf te genieten. Het is wat anders door God verkwikt te worden, of met God zelf zich te kunnen verkwikken. Het is wat anders met Gods goedheid zich te verblijden, of de Heere zelf het hoogste goed te mogen bezitten. De Heere zelf is onze verkwikking, en dan behoeft men de verkwikking zozeer niet meer, want dan genieten we Hem. En in Hem genieten we alles, in Hem zijn we overvloedig rijk. Ook dan nog, als het genot van zijn gaven ons wordt onttrokken. Wie alleen in de goederen en de gaven van Christus... ...en wie alleen naar het gevoel ervan leeft en daarop zit... <coughs> ...die heeft een onzekere grondslag. Hij staat op een afwisselende grond. Want hij staat slechts zolang als de gaven genoten worden... ...en het gevoel aanwezig is. Ontbreekt dat genot... Dan ligt Hij er neer. Maar zodanig is het niet als Christus zelf ons deel is geworden. Dat deel kan van ons nimmer worden weggenomen. Want we staan dan op een onwrikbare, vaste rots. We hebben dan genoeg. Ook in de diepste armoede. Wordt ons de kracht der heiliging ontrokken. Dan leert ons de geest uit het stof opwaart zien op de Heer, Dan wordt Hij onze heiliging. Hij wordt ons leven. Hij wordt onze pracht. De christen zegt, heb ik geen glansrijke daden of werken meer. Ik heb nog dan zo'n groot werk waarmee. Ik heb nog dan zo'n groot werk. En daarmee heb ik genoeg voor God. Hij is mijn werk. Hij is mijn rots. Hij is mijn alles. Is mij het bevindelijk genot en gevoel van vrede ontnomen... Christus is mijn vrede die uit twee één heeft gemaakt. Wat heb ik nog meer nodig? Kan ik niet meer bidden? De Geest bidt voor mij met een uitsprekelijke verzuchting. Gij Heere Jezus, Gij zijt mijn voorspraak, Gij zijt mijn loofoffer. Gij zijt mijn dankoffer, zoals Gij ook mijn zoenoffer zijt. Uw geur is lieflijk en aangenaam voor mijn God. En ook dit brengt mij niet van mijn standpunt af. als mijn geloof zwak wordt. en ik geen liefde heb. en als ik in de strijd onderlig. of dat ik mij in de dienst als scheren zo flauw voel. Heere Jezus, ook mijn geloof. ook mijn liefde. ook mijn vlijt voor God. ook mijn zegenpraal het ligt alles in u. Alles zijt gij voor mij. Gij vervult mijn gebrek. Gij zijt mijn bestendige rijkdom. En als ik u bezit, bezikert ik het hoogste goed. Wat is het dan al ontbreken mij ook alle goederen en gaven? Het is genoeg. Jozef leeft. O, hoe zalig is het dat Christus zo alles wordt voor ons. Geliefden, in deze weg wordt Christus onze heiliging. Hij wordt ons wijsheid. Hij wordt ons gebed. Hij wordt onze kracht. Hij wordt onze overwinning. Hij wordt ons alles voor God. En hij wil dat ook alles zijn. En hij wil dat wij ter zaligheid geen andere wijsheid aan heiliging. En geen andere kracht of zegepraal zouden behoeven. Maar o, oh, wat is het zwaar voor de werkheilige natuur. Om dat aan te nemen. Daarin kan men met eigen kracht niet overwinnen. Zelf zo geheel niets te worden, en al zijn heerlijkheid aan hopen, buiten zichzelf in een andere persoon te bezitten, daartoe is genade nodig. Maar de Heere weet ons wel in onszelfen te vernietigen, opdat Christus ons alles wordt. En zo maken Hij dat ook voor u, en zo maak hij dat ook voor mij, mijn geliefde broederen. De Heer verbreekt al onze krukken en al onze rietstaven, opdat Hij ons enigste hulp en hopen zijn. De Heer onttrekt ons alles, opdat wij daardoor tot het genot van de grote maaltijd gebracht mogen worden, terwijl Hij zelf is. O, dat wij in Hem vrede hadden. Niet dat we het reeds gegrepen hebben. Niet dat we reeds volmaakt zijn. Maar dewijl alles voor ons volbracht is. En voor ons alles verdiend is. Daarom vergeten wij onszelf en strekken ons uit tot Christus. Die onze volmaaktheid voor God is. Uw enige schat, mijn ziel, uw enige schat is hij. Slechts hij, hij alleen. In Christus liggen alle andere schatten opgesloten. En dan wordt het standpunt van Asaf ook het uwe. Opdat gij met hem op uw levensbaan mogen kunnen juichen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. U alleen, Heere, Slechts u alleen. Zalige eenheid. Zo gaat dan alles ten onder Wat gij niet zijt Heere, Maar gij blijft, Maar gij blijf. En wees gij alleen ons alles. Christus Jezus. Gij. Gij alleen. Kinderen der beloften is. Zaad dat van God geheiligd is. Abrams nakroos geloof. Zeg vrij, wat mij ooit begeeft, heb genoeg, mijn Jozef leeft. Hij, mijn scharten de schat, is boven. Hij die door zijn arm met macht het wonderkind heeft voortgebracht, dat alleen voor God kan gelden. Nee, hier erft geen Ismaël, hier erft geen Ismaël, maar... Een vrije Isaac wel, die zal Scheren trouw eeuwig melden. Amen. Eindig met dankzij. Och Heer, u gaf ons dat we nog mochten beluisteren de gangen en de wegen die gij met zondaren houdt. En ze tot uw kinderen wilt aannemen. En de gangen en wegen die gij met uw kinderen en volk houdt. In de afbraak, maar ook in de opbouw in Jezus Christus. Dat het nu bevindelijk van u zouden mogen leren. U bent de beste meester die er is. U valt nooit tegen. Voor ons vlees wel, want voor het vlees is er geen begeerlijks aan. Maar de geestelijke schat en geestelijke rijkdom overstijgt alles. Oh, wilt genadig uitwerken in de gemeente. Jongen en ouden en klein en groten. Onder kinderen en de jeugd en de jonge mensen. O, die kostelijke schat en dat goed wat nooit vergaat. U mocht er nog eens wat van mee willen delen. En ook in het verder van deze dag, sterkend ook in deze middag, wil de waarheid zegen en vergezellen met goddelijke kracht in het voorgaan, in het luisteren. Om Jezus wil, amen. De slotzang is van Psalm 131, vers 3. Heb ik mij niet gelijk, o Heer, geacht als een kinderke ja, als een gespeend kind, zeer fijn. Met recht mag ik verstoten zijn, derde van Psalm 131.